1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. CDA denkt over aanpak hypotheekrenteaftrek. Waarnemer stapt uit de missie in Syrië... en Duitse economie gegroeid met 3%. Het is bewolkt, er valt wat bot Het wordt 8 of 9 graden en vanavond en vannacht is het droog. Morgen weer af en toe regen, het wordt ongeveer 9 graden dan. En ook vrijdag is het nog zacht, maar in het weekend wordt het beduidend frisser met in de nacht kans op vorst. Eerst naar Den Haag, want het CDA wil dat op termijn de hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt. Volgens Haagse ingewijden is die koerswijziging een van de punten uit de toekomstvisie van het strategisch beraad van het CDA. Het beraad staat onder voorzitterschap van oud-minister De Geus... En werd vorig jaar ingesteld om een aanzet te geven voor een nieuwe koers van het CDA. Politieverslaggever verslaggever Michiel Breedveld die volgt dat. Kan dat echt een belangrijke koerswijziging inluiden voor het CDA, Michiel? Nou ja, zeker. Kijk, als de uh, beraad inderdaad die plannen met succes door uh, het CDA-congres weet te loodsen, te beginnen volgende week zaterdag, de 21ste. Dan zal er voor het eerst over gesproken worden. Zeker niet voor het laatst. Maar uh, ja, worden deze plannen overgenomen, is dat inderdaad een belangrijke uh, uh, koerswijziging. Want uh, ja, je weet, de hypotheekrenteaftrek is lang een heilig huisje voor het CDA geweest... Bedenk je daar bijvoorbeeld bij dat oud-lijsttrekker Balkenende... die de hypotheekrente uh, bij de laatste verkiezingen... nog als breekpunt in eventuele coalitieonderhandelingen verklaarde. Ja, en in verkiezingsprogramma's heeft het, uh, de partij zich altijd uitgesproken... voor het behoud van die aftrek. Ja, en dat het strategisch beraad van het CDA nu toch pleit... voor een aanpak van de woningmarkt... door onder meer uh, die hypotheekrente-aftrek te beperken... is wel degelijk een belangrijke koerswijziging. Zeker als je dan bedenkt dat er in de toekomst geen meerderheid meer is... voor behoud van dit belastingvoordeel voor huizenbezitters. Want alleen de VVD en de PVV vinden dan nog dat er niet aan getornd mag worden. En dat zou kunnen betekenen dat er spanningen ontstaan... in de, ja, de politieke samenwerking met die partijen. Ja, zeker, want in het Regeren en gedoogakkoord is afgesproken... dat er niet aan getornd zal worden. Nou ja, daar is het CDA natuurlijk wel aan gebonden. Dus in die zin zal de partij daar niet direct voor gaan pleiten. Maar je zult zien dat dit toch een rol zal gaan spelen in uh, eventuele onderhandelingen over nieuwe bezuinigingen. Nou, het Strategisch Beraad presenteert zijn plannen dus... die, uh, die toekomstvisie op een pikant moment. Hè, want daar staat natuurlijk niet alleen in uh, aanpak woningmarkt... maar ook uh, vraagt uh, het Beraad om meer aandacht voor duurzaamheid. Uh, ook een uh, wat relaxtere toon in het uh, immigratie- en integratiedebat. Nou, het zijn natuurlijk allemaal punten waarbij het CDA toch... Ja, een andere toon aan gaat slaan. En dat zal zeker een rol gaan spelen... bij uh, ja, de onderhandelingen over een nieuw bezuinigingspakket. We nou, gaan kijken hoe het gaat. Michiel Breedveld, dankjewel. Een van de waarnemers van de Arabische Liga... is uit protest vertrokken uit Syrië. En aan nieuwszender Al Jazeera vertelde hij zijn bevindingen. Hij beschrijft die uh, eigen waarnemingsmissie van de Arabische Liga... als een vars. De waarnemers werden voor de gek gehouden, zegt deze Anwar Malek. Het regime probeerde alles te sturen, in scène te zetten. zodat de Arabische Liga geen actie meer zou ondernemen tegen het Syrische regime. Correspondent Sander van Hoorn in het Midden-Oosten. Wie is dat eigenlijk, die, die, die dissidente waarnemer? Het is een man uit Algerije, een schrijver en een mensenrechtenactivist. En iemand die dus zegt, ik kon het niet meer in overeenstemming brengen met mijn eigen geweten om deel uit te blijven maken van die waarnemersmissie. Want onder onze mantel, doordat wij daar zijn, kan het regime gewoon doorgaan met waar ze mee bezig waren. Ja, en wat zegt dat over die missie? Ja, nou ja, er waren al uh, grote twijfels. Het parlement van de Arabische Liga, de organisatie die die missie heeft gestuurd, die heeft op opgeroepen om ze weg te halen. Ook om deze reden, hè, dat het alleen maar als excuus gebruikt wordt om uh, op te blijven treden tegen die demonstraties. En ja, dat is dus, uh, na dat opstappen van vandaag van deze manier, is dat alleen maar erger geworden. Maar ja... Die Arabische Liga die heeft uh, dit weekend al besloten dat ze die missie gewoon laten doorgaan. Die uh, gaat officieel door tot 19 januari. Ja, voor die tijd zie ik hem niet stoppen. Die geloofwaardigheid die is al afgenomen. Maar het probleem blijft dat het een politieke missie is. En het besluit is al genomen om hem uh, door te laten gaan. Ja, geloofwaardigheid van de missie, daar kun je vraagtekens bij zetten. Ja, misschien ook van die, van die Algerijn. Uh, hoe geloofwaardig wordt zijn reactie ingeschat? Nou, weet je, het probleem is, wij kunnen dat dus niet controleren. Buitenlandse journalisten zijn nog altijd niet uh, toegelaten. En we kunnen dus eigenlijk helemaal niets controleren. Wat wel aannemelijk is, hij beschrijft dingen die hij ziet: Sluitschutters, tanks die uh, maar eventjes zijn teruggetrokken. en vervolgens weer de stadcentra zijn ingereden. Mensen die gemarteld zijn. En dat is allemaal wel in overeenstemming met wat we van uh, YouTube natuurlijk zien. en wat we horen van uh, mensenrechtenactivisten in het buitenland. Dus dat, dat lijkt wel te kloppen. Um, verder lijkt hij soms wel. Uh, ...heel gemakkelijk uh, kritiek te hebben op het uh, regime in, in Damascus, hoor. Want hij uh, beweert met grote stelligheid dingen. Bijvoorbeeld dingen die hij gezien heeft in de gevangenis... ...waarvan ik denk, ja, dat kun je ook niet controleren. Dat heb je ook niet met eigen ogen gezien. Dat presenteert hij wel als waarheid. Uh, met andere woorden, ik denk wel dat deze man op, weg, op recht gewetensnood heeft uh, gekregen... dat veel van wat hij vertelt klopt, dat dat inderdaad grote vra vraagtekens zet... bij het nut van die waarnemers. Maar of alles klopt wat hij zegt, nogmaals... we kunnen het niet onafhankelijk controleren. De rest van die missie zit er nog, deze algerijn is eruit. Sander van Hoorn, dankjewel. Dan naar Duitsland. De Duitse economie is vorig jaar bijna net zo sterk gegroeid als het jaar ervoor. De groei was 3 tegen 3,7 in 2010. Succes werd vooral geboekt in het eerste half jaar. Economieredacteur André Meinema. Duitsland is de grootste en sterkste economie in Europa. En de kurk waarop de rest zo'n beetje drijft. Met 3 economische groei over het hele jaar stikt het land met kop en schouders boven de rest uit. Alleen merkt Duitsland in de laatste drie maanden... wel de impact van de schuldencrisis... omdat de economie dan ook een beetje krimpt. De Duitse economie werd vooral gestimuleerd... door de aanhoudende vraag naar Duitse producten... in Azië en Brazilië. En doordat de Duitse consumenten het geld laten rollen. Men voelt en men weet zich rijk. Omliggende landen profiteren van de Duitse groei. En ons land drijft er zelfs op. Want 25% van onze totale export... gebeurt met de Oosterburen. En dankzij die sterke groei... is het Duitse begrotingstekort in 2011 ook nog eens gezakt. naar slechts 1%. Daarbij andere landen worstelen met tekorten van 4% of meer. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 een heel principiële zaak, dus wij uh, we zijn het hier niet mee eens. Maar ja, toch moeten Ziggo en Access4All dus nu de download site Pirate Bay gaan blokkeren. En als ze dat niet doen, moeten ze 10.000 euro per dag betalen. Dat blokkeren, dat is nog niet zo makkelijk, vertelt Niels Huibrecht van Access4All. Uh, technisch is het lastig. Zo'n uh, zo blokkade is eigenlijk uh, moeilijk uitvoerbaar. Dus, uh, blokkades die zijn, uh, zijn aan de ene kant makkelijk om te zeilen. Aan de andere kant blokkeren is altijd meer dan beoogd als je een hele website gaat blokkeren, dan zit daar, uh, uh, uh, uh, zit daar altijd informatie tussen die niet illegaal is. Dus daarmee wordt uh, te veel geblokkeerd aan de ene kant. Aan de andere kant te weinig, omdat uh, dat soort blokkades zeiden. En Access4All gaat bekijken of ze in beroep gaan tegen de uitspraak. Een rechtszaak over een rapport dat nog niet openbaar is. Vanochtend diende een kort geding, aangespannen door bedrijf Chemiepak... tegen de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Volgens dat bedrijf, dat ruim een jaar geleden afbrandde in Moerdijk... deugde van dat conceptrapport helemaal niks. Advocaat van hetzelfde van Chemiepak. Wij willen gewoon dat er een zorgvuldig rapport tot stand komt... Uh, aan de hand van een van tevoren openbaar gemaakte onderzoeksmethode. Zodat wij kunnen controleren uh, of de onderzoeksraad uh, zijn werk goed doet. En ook dat wij uh, daar betere bijdrage aan kunnen leveren. De landsadvocaat die hier namens de onderzoeksraad uh, in de rechtszaal stond. Die zei ja we hebben alle protocollen gevolgd. We hebben een uitstekende reputatie. We maakten zich vooral uh, geen zorgen. Klopt natuurlijk wel dat er al een heleboel rapporten zijn uh, afgeleverd waar niks mee aan de hand was. Nou, dat zijn uw woorden. Uh, ik heb begrepen dat eigenlijk ieder rapport van de onderzoeksraad wel op een of andere manier omstreden is. Ja. Uh, en dit rapport zeker. Maar denkt u dan nou echt de publicatie tegen te kunnen houden van dat rapport? Of wilt u meer tijd om te reageren? Nou, onze primaire vordering zit inderdaad op het tegenhouden van het rapport. Uh, waarom? Uh, omdat wij zoveel overtredingen van de Rijkswet hebben geconstateerd... dat het gewoon over de hele linie structureel fout zit bij de onderzoeksraad. Waar staan er dan zoveel fouten ook in het rapport? Nou, dat is juist het punt. We hebben nog niet tijd genoeg gehad om alles te bekijken. Inmiddels hebben we wat meer tijd gekregen omdat de zitting pas vandaag is. En een van de onzorgvuldigheden die ik ook zojuist de zitting heb verteld... is dat wij zijn benaderd door onafhankelijke deskundigen. Die hebben wij het conceptrapport laten lezen. En die hebben geconcludeerd dat het ontstaan van de brand zoals de onderzoeksraad die presenteert... dat dat natuurwetenschappelijk onmogelijk is. Wat u eigenlijk ook een beetje suggereerde is dat er ja, toch met de inspectie en uh, de minister en de onderzoeksraad uh, ja, uh, gesprekken zijn geweest over wie wat gaat doen. Hè. Dat, dat, dat wisten we ook al wel, maar dat er ook een soort van sturing is hè, van bovenaf. Nou, dat suggereer ik niet. Uh, daar komt de onderzoeksraad zelf mee. Uh, aan de hand van de stukken die zijn ingediend, daaruit volgt gewoon dat er vanaf eigenlijk 5-6 januari overleg is geweest tussen de inspectie, de onderzoeksraad en de minister. En die hebben met z'n drieën een rolverdeling afgesproken. Nou, dan... Wat vindt u ervan? Ja, dat mag niet. De wet is daar duidelijk over. Als de onderzoeksraad gaat onderzoeken, dan zit de inspectie stil... en de minister heeft al helemaal niks mee te maken. Dus dan is de onderzoeksraad volgens u niet onafhankelijk? Als ze dit gedaan hebben, nou, dan hebben ze dus in strijd met de wet gehandeld. Want de wet zegt, onderzoeksraad, dat moet jij doen. Jij moet onderzoeken naar die, doen naar die brand. En als je, als je dan dat niet doet omdat de minister daarop aandringt... Ja, dan handel je in strijd met de wet. De landsadvocaat wil niet reageren. Uitspraak in die zaken rond chemiepak is volgende week woensdag. Sport. Een spannende middag voor de Nederlandse turnvrouwen. In de strijd rond de Olympische kwalificatie heeft de ploeg vanmorgen hun wedstrijd geturnd. De rest van de dag is het afwachten. Of het allemaal voldoende is wat er op de mat en enzovoort gelegd is. Edwin Cornelissen hoest gegaan vanmorgen. Nou, het was bepaald geen vlekkeloze wedstrijd nee. voor Nederland. Dat natuurlijk wel met een gemankeerde ploeg hier verscheen. Veel afwezigen door blessures. We zagen een matige brugroutine met een val en een foute landing. En op balk ook een val van Lieke Wevers. Vloer en sprong waren dan wel weer naar. Behoren. Voorlopig staat Nederland tweede in het landenklassement. Ze moeten uiteindelijk bij de top vier eindigen om als ploeg naar de Olympische Spelen te mogen. Maar er komen nog zes landen. Dus dat wordt de kantje boord. En ik heb me laten vertellen dat zo dadelijk Spanje in actie komt. Een land dat echt een concurrent is van Nederland. Als dat boven oranje eindigt, dan zit de Olympische kwalificatie voor de ploeg er in ieder geval niet meer in. En het, dan wordt het waarschijnlijk dat het eh, toch een individueel startbewijs wordt voor deze ofgene. Ja, precies. Dat is het, het andere scenario. Want individueel heeft Nederland in ieder geval één olympisch startbewijs. Dat is uh, verdiend door middel van deelname überhaupt hier in uh, Londen. En de vraag is dan wie dat mag gaan invullen. Celine van Gerner, hier niet in actie door een uh, blessure... behaalde op het WK al een uh, nominatie voor het NOC-NSF. En uh, in Londen lukte dat ook Weiomi Marcela op de sprong. Daar was ze uiteraard heel erg blij mee. Ze heeft nu eigenlijk aan alle eisen voldaan. En is de grote vraag natuurlijk wie mag er straks naar de Spelen? Wordt dat Van Gerner of wordt dat Marcela? De Bond in Nederland mag dat uh, gaan beslissen in de wetenschap dat van Gerner dit jaar nog vormbehoud moet tonen. Luister maar naar Wajomi Marcela. Solly moet inderdaad nog uh, een keertje bewijzen en uh, ze is al wel weer heel goed uh, bezig en uh, we hebben onder andere nog wel contacten zo met elkaar. Maar onderling hebben we niet zoiets van, uh, van uh, ja, um, een soort van de ruzies of zo of daarover van uh, ja wat gaat er nou gebeuren. We hebben gewoon respect voor de keuze wat de KNU beslist. Bij Jomie is dat, en die zit natuurlijk ook in spanning, hè? Zij of Van Gerne, wanneer weten we dat eigenlijk, Edwin? Ja, dat gaat de bond inderdaad beslissen. En dat gaat nog wel eventjes duren. Ik denk waar ze zich in eerste instantie op gaan richten in Londen... is of het toch nog zou lukken met de ploeg. Dat zou natuurlijk het ultieme scenario zijn. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat de kansen daarop wel heel erg klein zijn. Een dag van wachten nog voor de Nederlandse turnvrouwen in Londen. Edwin Cornelissen, dank je wel. Het is 13 over 1. We gaan kijken wat de hoofdpunten zijn van het nieuws. Het CDA wil op dat, dat op termijn de hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt. Internetproviders Ziggo en access 4 moeten de downloadsite The Pirate Bay blokkeren binnen 10 dagen. En een waarnemer van de Arabische Liga in Syrië is opgestapt. Hij vindt dat de waarnemingsmissie machteloos staat tegenover het Syrische regime. Dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. meteen weer Jurgen van den Berg met het vervolg van lunch.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 Goedemiddag allemaal, zometeen antwoord op de vraag... hoe schadelijk is het wisselende kabinetsbeleid voor jonge ondernemers? Deel 3 van het radiodagboek van Lisbeth List... waarin ze vertelt welke radio-icoon zulke warme gevoelens bij haar oproept. Als, als ik hem straks als ik hem zie, dan is het, en hij ook, is het een, een, een, een, een omhelzing die innig is... omdat je met elkaar oud wordt. Het voelt als familie. Ja, over wie gaat dit nou? U hoort het zometeen tegen half twee. En dan na half twee is het standpunt.nl. En de stelling daarin. De kritiek op het SCP-rapport is terecht. SCP staat voor Sociaal Cultureel Planbureau. Um, het geldt dat de afgelopen jaren in onderwijs, zorg en veiligheid is gestoken... Dat heeft niet geleid tot een toename van de kwaliteit van de dienstverlening. Dat is de conclusie van het nieuwste rapport van het SCP. Organisaties van uh, mensen die in het onderwijs, de zorg en de veiligheid werken... die zeggen dat het SCP veel te kort door de bocht gaat. Veel dingen waar geld aan uit wordt gegeven zijn niet te meten, zeggen ze. Hoe meet je bijvoorbeeld of misdaadpreventie succesvol is? Daarom, de kritiek op het SCP-rapport is terecht. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat na 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt naar onze website gaan, www.stand.nl. Daar kunt u dan eens of oneens invullen. En u mag het ook twitteren. Eens of oneens Doe dat dan met Hekje Stand. Dit is Radio 1. Lunch. Stel, je begint een bedrijf dat andere bedrijven gaat helpen om zich duurzaam te ontwikkelen. Nou, het loopt lekker, omdat het kabinet duurzaam ondernemen flink subsidieert. Vervolgens komt er een nieuw kabinet dat de subsidieregels afschaft. En daar gaan al je klanten. Hetzelfde geldt voor de crashes. Twee jaar geleden waren er wachtlijsten. Dit kabinet maakt de kinderopvang duurder. en Dus zijn er minder crashes nodig. Nou, Daar ben je mooi klaar mee als je net een beginnend crash-eigenaar bent. En Luns vraagt zich dus af hoe schadelijk is eigenlijk... dat wisselende overheidsbeleid voor jonge ondernemers. Ik praat over met Paul Wolbes, productmanager wet- en regelgeving... bij de Kamer van Koophandel. Welkom. Dank je. Um, u herkent dit soort verhalen wel, he? Ja, het is bekend, ja. Of is dat elke dag iemand die bij u aan het loket komt en zegt van uh, ja, maar dit had ik niet even ingecalculeerd? Ja, dat is eigenlijk wel van, uh, van alle tijden. Dus uh, ja, dagelijks melden zich wel mensen bij ons met, uh, met problemen rondom uh, de eigen onderneming die gerelateerd zijn aan overheidsbeleid. Maar dat is dus niet specifiek voor dit kabinet. Uh, dat is maar... eigenlijk uh, altijd al zo geweest. Eigenlijk één keer in, de zoveel, in de zoveel jaar dan uh, hebben we dit probleem. Ja, ja, kabinetsbeleid wijzigt en um, juist in turbulente tijden... en we begeven ons nu in turbulente tijden gezien de economische situatie... Uh, wijzigt beleid regelmatig. Dus is het uh, verstandig uh, of goed om als ondernemer daar uh, bewust van te zijn. Ik noemde net twee voorbeelden, het duurzaam ondernemen en uh, de crèches, maar u hebt vast nog wel meer takken van sport die hiermee te maken hebben. Ja, eigenlijk zie je dat, dat heel veel branches, sectoren in beweging zijn... en dat de overheid door middel van regelgeving uh, natuurlijk probeert te bezuinigen... En dat raakt heel veel sectoren. Noem dus, uh, um, eens Nou ja, je hebt natuurlijk wel gezien dat in de financiële sector... de afgelopen jaren ontzettend veel extra regelgeving uh, is geweest. Uh, juist vanwege de crisis. En je zit juist daar waar... Uh, wantoestanden ontstaan of uh, er ook uh, ja, slechte ondernemers zijn... de overheid toch probeert door middel van regels in te grijpen. Uh, waardoor ook ja, de goede ondernemers daar veel uh, hinder van ondervinden. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik denk even... op een gegeven moment hebben we dat, dat, dat je niet meer mag roken in de horeca. Ja. Nou, dat is, een, dat is niet een, een beslissing geweest van vandaag op morgen. Dus je kunt ook zeggen, als je naar de ondernemer verplaatst... Ja, ja, je kan daar toch ook proberen rekening mee te houden... en daar juist op inspelen misschien. Ja, ja startende ondernemers adviseren we eigenlijk altijd in het ondernemersplan... echt goed aandacht te besteden, ook aan de wet- en regelgeving... waar je mee te maken krijgt bij de opstarten van je bedrijf. Verdiep je daarin, probeer ook te kijken welke wetsvoorstellen er aan zitten te komen. Hè. Wetten veranderen niet van de een op de andere dag. Wetsvoorstellen duren vaak vrij lang voordat ze ook daadwerkelijk worden aangenomen. Nou... Wees dus op de hoogte van wat er aan zit te komen en wat het kabinet ook wil. Want, want er is toch ook een zeker ondernemersrisico? Uh, ja, dit soort uh, zaken zijn toch wel grotendeels ondernemersrisico. Het is een externe factor waar je mee te maken hebt. Hè. Het wijzigen van wetgeving is, is iets waar je, waar je zelf geen invloed op hebt. Uh, maar uh, waar je wel op ja, zo goed en zo kwaad als het kan op moet voorbereiden. Mm. Dus het is niet alleen maar zaken om, om naar de overheid te wijzen... van ja, jullie veranderen ineens het beleid weer. Het is ook wel echt iets wat bij de ondernemer ligt. Uh, ja, je moet... Kijk, als het je overkomt is het heel erg vervelend. Hè? Dat staat voorop. Maar dan moet je ook direct gaan handelen. Dan moet je kijken van, goh, uh, kan ik niet andere diensten of producten gaan aanbieden... Uh, zodat ik niet afhankelijk ben van die ene wet die nu wijzigt. Ja. Het is eigenlijk... Altijd verstandig om je bedrijf niet op te bouwen rondom één specifieke wet. Ja. En als je het wel doet, moet je realiseren dat die, als die wegvalt of als die subsidie wegvalt, eh, dat je dan genoeg inkomsten overhoudt uit andere zaken. Die veranderende regelgeving, hè? is dat nou de laatste jaren meer dan vroeger het geval was? En nou, je ziet dus wel inderdaad ten tijde van crisis dat de overheid eh, meer doet. Hè? Dus dat er meer regels veranderen eh, om allerlei zaken te bewerkstelligen die zij belangrijk vinden. Hè? Bijvoorbeeld bezuinigingen. Uh, maar het is wel van alle tijden. Maar ik denk wel dat het nu de laatste jaren wel toeneemt, gezien uh, de crisis. Ja. Aan de telefoon is Douwe Faber. Goedemiddag. Goedemiddag. Algemeen directeur van I-kwadraat of E-kwadraat. E ja, het natuurlijk ja. gewoon lekker Nederlands bedrijf, heel goed. Uh, dat bedrijf, uh, ja, u, u bent eigenlijk dat bedrijf hè, dat, uh, dat anderen weer helpt uh, op het gebied van duurzame energie, ontwikkelt en begeleidt daarin. Um, ja, de duurzaamheid, daar is dit kabinet niet zo heel erg uh, mee, druk mee. En uh, u bent in 2003 begonnen. Wat, wat, wat merkt u daar uh, dagelijks van, dat die regelingen veranderen? Nou, dat merken wij uh, veel van uh, op het gebied van dat wij uh, snel moeten schakelen. En ik ben het helemaal met uh, de andere spreker eens uh, dat. Je daar als ondernemer overigens een bepaald risico in neemt. Alleen bepaalde risico's, uh, ja, die kun je niet nemen uh, met het wisselbeleid. En ik noem daarbij met uh, name de productie van duurzame energie, dat willen we met z'n allen. Nou, dat houdt ook in dat wij uh, dat we daar een aanloopverlies in hebben en dat dat uh, weggesubsidieerd moet worden. Nou, wel met het zicht op dat je aan het eind van de tunnel zonder subsidie kan. Dat is heel belangrijk. Uh, maar dat je wel voor de korte termijn uh, partijen stimuleert. Uh, ...met een scope dat het, uh, dat het verantwoord is om te gaan investeren. Mm. En niet halverwege het, fisc het fiscale beleid of het subsidiebeleid gaat uh, wijzigen... ...terwijl partijen wel hebben, hebben geïnvesteerd. Ja, ja, maar... en, uh, en, en dat is natuurlijk op dit moment heel lastig in Nederland... ...want uh, elk, elke twee jaar of elk jaar uh, veranderen er weer zaken. En dat is voor bestaande ondernemers die miljoenen gaan geïnvesteerd hebben... Mm. ...is het heel lastig ondernemen. Wordt u er wel eens moe van? Uh, nee, want dan, dan zou ik, ik bedoel, de ondernemers is een vrije keuze. Uh, wat, wat wij hebben gedaan is dat wij ook uh, onze activiteiten uh, onder andere naar het Buitenland verplaatst hebben... maar ook naar meerdere sectoren. Maar uh, ik, met name waar ik mij zorgen over maak en ook, uh, uh, uh, uh, ja, wat, wat, wat we ook aangeven aan de overheid... is dat we eigenlijk uh, met bijvoorbeeld met windenergie hebben wij de slag gemist in de tachtige in de jaren. De, de, de, de windenergie, daar wordt in geld verdiend in Scandinavië en in, uh, in, uh, in, uh, in Duitsland. Die leveren in windmolens... Wij als Nederlandse overheid, die mag een beetje subsidie geven aan de, uh, de windmolen eigenaren, Maar het eindelijke rendement, het eindelijke economie de maakindustrie vindt niet in Nederland plaats. En, dat, en had wel, in... dat had wel gekund in principe. Nou, het is in Nederland ontstaan. Ja. De windmolen is in Nederland ontstaan. Maar dat heeft te maken met dat je geen, als je geen goede thuismarkt hebt, dan kun je niet exporteren. Hè? Wij, wij doen veel export ook naar China. Uh, en waarom komen de mensen, uh, Chinezen hier, om we dingen kunnen laten zien. Dat we dingen hier hebben gerealiseerd, hier dingen hebben gemaakt. En als je uh, dat niet voor elkaar hebt, dus als je geen thuismarkt hebt... en niet de high-tech-ontwikkeling ook hier kan laten zien... Ja, dan gaat men ergens anders kijken, mm. bijvoorbeeld in Duitsland of in Scandinavië... en die gaan dan exporteren ja. naar die landen toe. Als u nou, even eerlijk, hè, in 2003 een glazen bol had gehad... waar u nu kon kijken of u had, laten we zeggen, via ja, weet ik veel, allerlei mediums... Uh, had u dingen binnengekregen, ik noem maar wat... Um, had u het dan allemaal nog op deze manier aangepakt of niet? Ik ben niet zo van een medium, dus ik blijf wel dicht bij mezelf en ik had het inderdaad op, die, op diezelfde manier aangepakt. Want ik heb altijd ook, waarom ben ik in het bedrijf begonnen, energie is politiek. En uh, overal waar energie gemaakt wordt, is het of politiek of klimatologisch instabiel. Ja. Dus dat is business. Dat is aan de andere kant ook, dat is een kans. Alleen als je, uh, dus je moet ook zorgen dat je gaat investeren, dat je dus niet, niet op één subsidie van de overheid een investering gaat doen, maar op meerdere zaken. Ja, dat is daar. Maar, maar daarentegen is wel zo dat je wel een bepaalde basis en een bepaald vertrouwen moet hebben... dat je zegt van als overheid willen we in 2020 hebben staan. Nou, Nederland is op dit moment het slechtste jongetje van de klas als je in Europa kijkt. Nou, daar wil je gaan verbeteren, want je hebt wel een bepaalde afspraak die je in Kyoto hebt gemaakt... die je wil gaan, gaan realiseren. En als je die wil gaan realiseren, dan betekent het ook dat je een... Niet subsidiebeleid moet hebben, maar een consistent overheidsbeleid. Ja. Waar je de lange lijn uit gaat zetten. Want dan krijgen dit soort bedrijven, ook in Nederland, die hier gaan maken, die hier gaan produceren en die hier gaan ontwikkelen. Er zit hele mooie kennis hier in Nederland. Er zit veel. Veel talent in ja. Nederland, ze hele mooie producten, maar het nadeel is dat ze niet groot worden in Nederland, maar groot worden in het buitenland. Ja, ja. En dat is de economie. En dat hebben we juist in deze tijd denk ik heel hard nodig. Douwe Faber van quadraat e dankjewel. Uh, ik ga nog even terug naar Paul Wolbers van de Kamer van Koophandel. Um, ja, het kabinet komt dan met die dingen. Zijn er dan ook nog wel overgangsregelingen? Want deze frustratie bij ondernemers, die horen we natuurlijk veel vaker. Nou ja, in dit voorbeeld zou dat wel goed zijn. Want ja, als je hoge investeringen doet, dan ben ik het helemaal met deze ondernemer eens. Dan moet je wel de tijd krijgen om dat ook weer terug te verdienen. Want dit is toch ook een kabinet van ondernemers, denk ik dan, aan de andere kant. Ik bedoel, de VVD is toch de partij, oudsher, van, van die toch in ieder geval van, over dat ondernemen gaat. Ja, ja het, het kan zijn dat ze natuurlijk ook af en toe wel een steekje laten vallen. Uh, ik weet wel dat het kabinet toch ook wel bezig is nog wel met, met duurzaam ondernemen... door middel van de Green Deals. Uh, ik weet niet of dat nog kansen inhoudt voor deze ondernemer. Um, en het kabinet zet ook echt wel in op uh, regeldrukvermindering. En ja. ze proberen het ondernemers echt wel makkelijker te maar, maken. Maar als, als ze te dus schaffen. besluiten een regeling af te schaffen... is er dan genoeg overgangsmogelijkheid, compensaties? Doen ze daar genoeg aan? En nou, ik, ik, in dit voorbeeld, uh, wat, wat we net noemden, van deze meneer, dus denk ik niet. Uh, anders had hij dit verhaal niet zo gehouden. En dan zou je dus toch wel een beetje maatwerk moeten leveren als overheid. En, en moeten kijken van, goh ja, uh, wat we nu doen, uh, het afschaffen van deze regeling... wat voor schade kunnen we daar eigenlijk uh, dit soort ondernemers... Mee. Hmm. En, en hoe kunnen we dat voorkomen? Ja. Is en, dat een taak van de overheid trouwens? Ja, dat vind ik wel een taak van de overheid. Want bij nieuwe wetgeving wordt inmiddels altijd wel heel erg goed gekeken... of die niet schadelijk is voor ondernemers. En hoeveel lastendruk dat voor ondernemers met zich meebrengt. En hoeveel kosten dat voor ondernemers met zich meebrengt. En dat zouden dus ze eigenlijk ook moeten doen bij het afschaffen van regelingen. Ja, wat zijn nou, de, nou daar nou de echte effecten van? Uh, en ik vraag me af of dat uh, nou, bij dit soort gevallen dan ook echt in de afweging is, is meegenomen. Ja. In ieder geval jullie als Kamer van Koophandel blijven uh, jonge ondernemers... Uh adviseren is in ieder geval ook hiervoor waarschuwen dat dit er ooit een keer aan kan komen. Ja, ja, je moet je altijd dus verdiepen in de, in de wetgeving en, de, en met name de veranderingen daarin. Dus zorg altijd dat je goed op de hoogte bent. Ook met name van de plannen die rondom Prinsjesdag bekend worden gemaakt. Uh, want vaak treden die al per 1 januari in je werking. Betekent dat je soms heel snel moet schakelen om, uh, ja, om je bedrijf uh, ja, goed op de rit te houden. Toch de, krant, de kranten blijven lezen, radio en tv blijven volgen. Want je weet helemaal nooit wat ze daar van plan zijn in Den Haag. Ja, dat klopt. En, en ook goed in de gaten houden wat er, wat er uit Brussel komt. Nou, inmiddels uh, zijn er gelukkig wel een aantal instanties zoals... Uh, naar de kamer van Koophandel, maar ook de overheid zelf die eh, redelijk vroegtijdig wel de informatie op de, op de internetsite zet. Dank voor de uitleg. Paul Wolbers van de Kamer van Koophandel was dat. Het Radio Dagboek. Deze week met Lisbeth List. Deze week heb ik try-outs van mijn show, Lisbeth 70 jaar. Ja, want zaterdag is in Den Haag de grote première van die voorstelling, Lisbeth 70 jaar. Om de toernooi een beetje te promoten, was Lisbeth te gast bij Radio 2 met Frits Spits. Haar radiodagboek begint in de auto op weg naar de studio. Frits Spits en ik, we, we leven. We, we, we, we, ons, ons leven apart, maar wel samen. Dus door de jaren heen is hij een hele beroemde uh, discjockey geweest, maar ook uh, presentator. En ik, ieder jaar zit ik wel in zijn programma. Dus het is dan, dan uh, uh, aan de telefoon, maar ook uh, als, als ik hem straks als ik hem zie, dan is het, en hij ook, is het een omhelzing uh, die innig is omdat je met elkaar oud wordt. Het, uh, het, het voelt uh, als, als uh, familie. En omdat ik zoveel in mijn leven heb gedaan... ken ik dus zoveel journalisten, fotografen en radio- en televisiemensen... dat het thuiskomen is. Ik heb ook geen angst voor microfoons of wat dan ook. Vanaf mijn jeugd heb ik nooit, moest ik altijd keurig ja en amen zeggen... en uh, vooral niet uh, geheimen of gevoelens uh, uiten en, en vertellen... Uh, en dat is voortgezet door mijn vorige partner, ook weer 30 jaar geleden. In ieder geval toen ik van hem bevrijd was, dacht ik, was ik bevrijd, echt. Uh, en en uh, ik vertel geen sprookjes en ik, geen leugens. Als ik een interview heb, vind ik het veel beter om gewoon antwoord te geven op de vragen. Kijk, en de vragen die ik absoluut niet wil beantwoorden, die doe ik niet, maar dat zijn er maar weinigen. Ik kom hier voor een interview met Frits Spits. Um, het is een soort overzichtsprogramma. Hè? Je hebt het natuurlijk over je ontmoeting met Ramse Shaffi. Wij weten ja. natuurlijk allemaal hoe belangrijk hij voor jou is geweest. Maar wat heb je vooral van hem geleerd? Uh, leren leven. Dus, dus niet negatief denken. Laat alles op je afkomen. Uh, laat je niet in een hokje duwen. Uh, doe precies dat wat je zelf wil. Ik uh, moest altijd handjes geven... Toen ik klein was, ik moest alles keurig doen. en uh, Ik moest doen wat bij mij gezegd werd. En ik moest dingen doen, bloemen plukken uit de tuin of wat dan ook. Uh, of voor, voor in het hotel. En, en ik wou spelen. Nee, ik moest dat doen. Want de opvoeding was, dan word je flink. Toen Elisa dus opgroeide, stapsgewijs. Dus uh, geef eens een handje. Ik zei nee. En dat deed ze handjes op de rug... Ik ze, dan zei ik altijd, nee, dat komt wel, daar heeft ze geen zin in. Nou, dan keken de mensen mij aan van, dat is een slechte moeder. Uh, als zij ergens geen zin in had, dan hoefde ze dat voor mij niet te doen. Want het komt allemaal vanzelf. Want op een gegeven moment zien ze van andere kindjes... dat ze wel een handje geven, dan doen ze het vanzelf wel. Maar als je moet, dat is vreselijk. Ik vond het vreselijk, dus mijn dochter hoefde dat niet te doen. Dan moet je gewoon doorgaan, ja. Vind je het nog even leuker toen je begon? Oh ja, ik heb nog leuker eigenlijk. Omdat ik nu uh, wat minder uh, uh, uh, complexe heb. Of uh, ja, ja. Heb je hebt heel veel afgeschaft. Ja. Die ga ik nu niet allemaal met jou bespreken. Nee. Het is list. <lacht> <lacht> ik wens je een prachtig jubileum. Frits Pits in gesprek dus met Elisabeth List in haar radiodagboek. En dat werd gemaakt door Pieter Willemsen. Zometeen in standpunt.nl de stelling. De kritiek op het SCP-rapport is terecht. We zijn benieuwd naar u, eens of oneens. Eerst nu het laatste nieuws. Hier is Joris Tubinitsky. Radio 1. Het NOS-journaal. Het CDA wil dat op termijn de hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt. Volgens Haagse ingewijden staat deze koerswijziging... in de toekomstvisie van het strategisch beraad van de partij. Die visie wordt volgende week zaterdag gepresenteerd op het partijcongres. In de kabinetsformatie hebben VVD, CDA en PVV afgesproken... dat er niet aan de aftrek wordt getorrend. In Leiden is de politie beschoten, vermoedelijk door overvallers. Een paar agenten raakten gewond door glasscherven...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 Ombudsman Brenninkmeijer gaat zoeken naar de beste vorm om duizenden mensen tegemoet te komen. Dat kan bijvoorbeeld een vergoeding van bijzondere ziektekosten zijn. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl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 zeggen betrokkenen bij bijvoorbeeld de politie. zo kritiek vanuit het onderwijsveld... kwaliteit is niet op zo'n simpele manier te meten... zegt bijvoorbeeld Tom Duif van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Als je de onderwijskwaliteit wil meten... is de CITO-score misschien 10 of 15 procent... van wat het onderwijs eigenlijk jaarlijks moet doen. En daar zit ons grootste bezwaar. Er zijn de laatste tien jaar meer dan vijftig taken bij het onderwijs bijgekomen. Ja, nou, er zijn veel meer negatieve geluiden over dit rapport. Het zou ver beneden de maat zijn, zeggen al die critici. Ik praat erover met de schrijver van dat rapport, Bob Curie. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. We beginnen dit programma altijd met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. En dan praten we zo meteen aan de hand van die stelling uitgebreid verder. Hier komen de keuzes. Het merendeel van de overheidsuitgaven wordt overigens goed besteed. Ja. Ambtenaren moeten gewoon een tandje bijzetten. Ja. Dit rapport is een opwarmetje voor nieuwe bezuinigingen. Niet bedoeld, nee moet ik zeggen. Nee. <laughs> Oké. Okay. Ja, keurig, keurig gedaan. Twee keer ja, één keer nee. Dan de stelling. En ik zeg eerst even tegen onze luisteraars dat we benieuwd zijn naar uw eens of oneens. Stelling is heel simpel. De kritiek op het SCP-rapport is terecht... Nou, bent u daarmee eens of oneens sms dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe het dan met hekje standpunt. Ja, meneer Curie, u zou ongetwijfeld uh, enorme klappen maken... als u nou zou zeggen, nou, ik ben het helemaal eens... met die uh, stelling van stand.nl. Wat is uw eigen rapport? Ja, ik... Uh, ik... Uh... Ik vind zelf natuurlijk niet dat de kritiek... Uh, nee, nee. Ik vind dat er, een, dat, dat er af en toe wel iets gezegd wordt dat behartigenswaardig is. En ik vind het ook prettig dat zo'n discussie dan op gang komt. Maar ik denk niet dat de kritiek uh, terecht is. Ik nee. denk ook, ja, zoals je bijvoorbeeld het onderwerp, in, onderwerp, het onderwerp introduceerde... toen was hij ook betamelijk uh, one-track-minded... en gaf heel scherp aan wat hij dacht dat de inhoud was. Maar de, de, de lette conclusie is... de toename van de overheidsuitgave van onderwijs, zorg en veiligheid... leidt maar ten dele tot betere prestaties. Dus niet... leidt in het geheel niet tot, nee, tot betere prestaties. Nee, dat, nee, dat, dat, en dus, hey, ik begrijp gewoon uit de reacties van mensen ook... dat ze vaak reageren op dingen die dan weer in de pers gelezen hebben... Mm. terwijl ze niet het rapport zelf kennen. Wat begrijpelijk is, want dat hebben ze niet voor hun neus. Maar dan krijg je soms een discussie die... Ja, gebaseerd wordt op, uh, op, op one-liners in de pers... en niet op wat er in ons rapport staat. Nou, dat is goed dat u dan hier bent, inderdaad. En, en bijvoorbeeld die ene zin hebt u nu intussen al... Uh, uh, nou ja, in ieder geval weer, weer uh, rechtgebreid, als ik het dan zo mag noemen. Um, even naar dat rapport, hè, en de conclusies met name. Um, je, we kunnen toch concluderen dat, dat, als je er, zeg maar, er één zin over zou moeten zeggen... is dat het geld wat we erin steken, dat dat niet leidt tot meer kwaliteit. Dat leidt maar ten dele tot betere prestaties, in onze formulering. Ja. Dat leidt voor een klein deel tot extra kwaliteit. Het leidt soms tot wat hogere doeltreffendheid. Maar daar hebben we al rekening mee gehouden... bij de manier waarop we de productie in, in die verschillende sectoren definiëren. Dus op zich verklaart dat de discrepantie tussen die twee niet. Dat is, dat is een beetje de conclusie. Maar bijvoorbeeld bij bij, bij bij de zorgsector bijvoorbeeld uh, is, is, is, is er best een redelijke uh, verhouding... tussen ja. uh, kosten en opbrengsten. En uh, bijvoorbeeld bij de thuiszorg of de, de, de extramorale zorg moet ik zeggen... Verpleging en verzorging is zelfs zo dat de dat de, de, de kosten lager worden. Ja. Maar laten we dan... Dus dat is niet over de hele linie nee. is die conclusie te trekken, maar wel voor onderwijs en bijzonder voor basisonderwijs, voor politie en voor, uh, voor rechtspraak. Ja. Even, want het, het draait om de arbeidsproductiviteit ook. Hè. Is die in onderwijs, zorg- en veiligheidssector de afgelopen jaren afgenomen? Ja, want er is gigantisch veel personeel bijgekomen zonder dat er uh, uh, na van de hand veel productie heeft plaatsgevonden. Dus bij de onderwijs, uh, basisonderwijs bijvoorbeeld is ongeveer 30% personeel bijgekomen in die 11 jaar. Terwijl het aantal gewogen leerlingen heel licht is gedaald. Mm. Dus dat betekent dat per leerling ook 30% meer personeel aanwezig is. Het, het, het, het onderwijs personeel is met name verdubbeld ongeveer, maar dat is niet zo'n groot deel van het geheel overigens. Ook het aantal uh, leerkrachten is uh, behoorlijk veel hoger geworden. Nou, Algemene Vereniging van Schoolleiders reageert boos. Hè? Uh, nou ja, dat heb je ongetwijfeld ook gezien en gelezen. Uh, ze zeggen dat er juist heel erg is geïnvesteerd in personeel. En, uh, ja, heeft het dan geen enkel effect gehad, zegt u? Uh, nou ja, je kan, te, je kan verschillende dingen kijken. En het probleem is natuurlijk dat wij alleen kunnen kijken naar dingen die gemeten zijn. Gemeten zijn door anderen, behalve een enquête onder de bevolking die we zelf uitzetten. Bijvoorbeeld, maar principe... bijvoorbeeld de CITO-score wordt genoemd, hè? Ja, nou, we hebben dus op verschillende manieren gekeken naar de leerprestaties in het onderwijs. En ik ben misschien primitief, maar ik denk dat leren toch een primair doel is van het onderwijs. Dat ook de prioriteit die de overheid heeft voor het onderwijs, dat er toch wat te maken heeft met, met eh, ontwikkeling in dit opzicht van personen. En met de, Nederlandse, de, de, de, de concurrentiepositie van de Nederlandse kennismaatschappij... Dus met andere woorden, dat leren is daar heel centraal. Het is zeker niet het enige. Dat ben ik met de, met de criticus eens. Maar mijn stelling is ook dat als je kijkt naar zaken als... leesvaardigheid, taalvaardigheid en rekenvaardigheid... en als je die toetst en ook andere cognitieve aspecten... zoals die bijvoorbeeld in de CITO-toets... maar ook in andere toetsen uh, uh, getest uh -huh. worden... dan... Neem je daarbij impliciet mee dat om die resultaten te bereiken mensen gedisciplineerd moeten zijn, ze moeten kunnen concentreren, soft tot zich kunnen nemen. En daar zit al een stuk persoonlijke vorming in, niet in de meest brede zin, maar wel een stuk vorming die ze bijvoorbeeld beter geschikt maakt voor, mm. voor de arbeidsmarkt, mm. om maar zoiets te noemen. Maar eigenlijk zegt u van die, die uitkomst van zo'n CITO-toets, dat kan je prima als uitgangspunt nemen voor, voor de conclusies die ik op dit punt heb getrokken. Ja, en het, het probleem is inderdaad dat er dus allerlei veel minder uh, meetbare zaken zijn, zoals opleiding tot goed of, of ontwikkeling tot goed burgerschap. Ja, die, ik weet niet eens hoe je dat zou moeten meten. Ja. Uh, ik geloof ook niet dat dat uh, dat daar maten voor bestaan of ambities bestaan. om dat ooit op de een of andere manier in kaart te brengen. Met ja. andere woorden, het blijft, hoewel niet onbelangrijk. dat wil ik helemaal niet uh, zeggen. maar het blijft heel mistig. En dat, dat soort dingen kun je dus niet nee. meenemen. Maar ik denk dat centraal in het onderwijs toch is. dat mensen iets leren waar ze mm. iets aan hebben. Nou ja, goed. En onderwijsveld zeggen ze zelf. Hè? Het Nederlands onderwijs scoort juist heel erg goed. als je het vergelijkt bijvoorbeeld ook met, met uh, het buitenland. En uh, nou ja, ja. Uh, daar trekken zij dan de conclusie uit. dat de, dat het met de kwaliteit uh, nog wel meevalt. Nog even iets anders, want u zegt zelf in het rapport ook. de waarde van dienst is niet altijd in geld uit te drukken. Ja, dat is, dat is, dat, dat, de waarde van diensten is niet altijd in geld te drukken. Nou, dat is een beetje kort op de bocht. Je kan proberen om uitgaven te koppelen aan prestaties en dan kan je dus productie meten. je kan kijken naar het aantal leerlingen, rekening houden het achterstandscategorieën bij het voortgezet onderwijs, houden, dus rekening met de schoolvorderingen, het zitten blijven, het uitvallen, etc. Dat soort dingen kan je meten. En dan is er een andere categorie... die kan je goed meenemen in de hele analyse. Maar dat is er een andere categorie dingen in het terrein van kwaliteit. En daar kan je wel allerlei metingen aan doen. Maar het is ontzettend moeilijk en heel subjectief... om die dus in een totaal maat voor de prestaties te verwerken. Als je bijvoorbeeld de... de dat was ook een punt van kritiek van de bestuurraad. We hebben gekeken naar de, de, de, de uh, mening van de onderwijsinspectie... over de, de mate waarin de scholen voldoen aan hun eisen. En dan zie je inderdaad bij het basisonderwijs... Een, Stijging. Gemiddeld, over de indicatoren die we meenemen, een stuk of zes zijn dat er, geloof ik, was, dat in, was die score in uh, 1998-75% uh, van de scholen die voldeden aan de eisen. En aan het einde van de rit was dat 84%. Procent. Ja. Dus dat is een pluspunt. Maar. Als je naar kijkt wat die maten zijn, die zijn zeker niet onbelangrijk. Maar die hebben voornamelijk be betrekking op procedurele kwesties, zoals het indienen van schoolwerk. Dat heeft die aan met, allerlei eisen niks, voldoen. Niks met het onderwijs te maken in feite. Met nou, het echte, dat met weet de... ik niet. Maar Het, het, het, het controleren van de kwaliteiten, bijvoorbeeld enquêtes te houden onder deelnemers of onder ouders, dat is allemaal heel belangrijk. Hmm. Maar daar kun je dus niet uh, mee verklaren nee. dat de kosten uh, in die mate gestegen zijn. En een heel belangrijk punt is de waardering van de burger. Uh, de burger heeft het algemeen een negatief beeld dan de mensen, de ouders bijvoorbeeld in het onderwijs... die er met hun neus op zitten, die weten dus waarschijnlijk beter hoe dat er gaat. Die hebben een veel positiever beeld ervoor, maar die ouders die, die vinden dan ook... die hebben een hoog oordeel van het basisonderwijs. Die vinden dat, uh, dat we zeggen 85% daarvan vond in 1998 dat uh, onderwijsgevenden dat die, uh, dat die competent waren en dat die gemotiveerd waren deskundig waren en zo nog wat meer indicatoren. Dus daar was best tevredenheid. Maar je moet constateren dat aan het einde van de rit... in 2009... of 2010 is dat trouwens... dat we dat gemeten hebben weer... Mm -hmm. dat toen eh, die tevredenheid 75% was. Dus ja. dat is een teruggang. Ja. En als je burgers vraagt of ze vinden... of het onderwijs de laatste vijf jaar vooruit is gegaan of niet... dan vindt... Een grote middenmoot dat het gelijk gebleven is, maar er vinden veel meer mensen dat achteruit gegaan ja. is dan vooruit. En, en, en dat zijn de consumenten van de onderwijsdiensten. Ja. Dus ik bedoel, dat zijn subjectieve meningen, maar ze zijn wel heel centraal. Ja. Ik bedoel, de hele markt drijft op de subjectieve mening van mensen. Anders zouden ze niks uh, nee. verkopen. Hetzelfde geldt ook voor de politie, want dat hebt u ook onderzocht. Um, ja. uh, naar de ontwikkeling van de, van de veiligheidssector, zeg maar, even, specifiek de politie. Ja. Um, daar is ook steeds meer geld in gestoken, ook de laatste 15 jaar. Um, en ja, ook dat heeft niet tot een beter politieapparaat geleid, zegt u eigenlijk. Nou ja, het punt is weer dat we hebben geprobeerd de productie te meten met de maten die beschikbaar zijn. En dat je dan ziet dat er een vrij behoorlijke stijging van die productie geweest is in het begin van deze eeuw. Dus tussen 2000 en 2004 ruwweg. Toen zijn ook de opheldingspercentages flink verhoogd. Het heeft mogelijk te maken met een andere manier van aansturing... maar daarna is het gestokt en eh, neemt de productie van de politie weer af... tot ongeveer het eh, niveau van 1995. Want bij de politie was het, ging het over 1995-2010. Ja. Nou, tussen is het, personeelsleden, het aantal personeelsleden is met 45% gegroeid... terwijl we steeds blijven roepen dat er meer blauw op straat moet komen. En de kosten zijn dus uh, met uh, meer dan uh, nee. 50% gegroeid. Dus met, met meer dan 70% zelfs. En dat is gemiddeld 4% per jaar. Ja. Maar goed, zegt de politie en de Algemene Christelijke Politiebond voorop... Uh, ja, uh, we delen die conclusie niet. Want uh, bijvoorbeeld uh, hoeveel geld er is gestoken in preventie... en wat dat dan heeft opgeleverd, dat is niet eens meegenomen in het onderzoek. Ja, nou ja, goed. De preventie, dat nemen wij niet mee. Dat is ook ontzettend lastig. Uh, die kwestie van blauw op straat zegt misschien iets daarover... Maar ik kan erop wijzen dat wij hebben dus indicatoren, een stuk of tien indicatoren hebben gebruikt. Uh, dat zijn overigens, in tegenstelling tot wat sommige mensen denken... zijn het niet alleen indicatoren over opgeldende misdrijven... maar ook over uh, verkeersslachtoffers uh, uh, die geholpen worden... en staande houdingen uh, van mensen die te hard rijden... of uh, op andere manieren uh, weer regels overtreden. Uh, maar er, zijn, er is meer onder de zon bij de politie... en dat is gewoon niet consequent al die tijd gemeten. En dat mis je dus... Dat is waar. Maar er is tegenwoordig bijvoorbeeld een budgetverdeelsysteem. Dat is sinds 1995, 2005 zijn daar cijfers over bekend. En dan hebben we het over 2005 tot 2008 uh, kunnen we zo dus over die cijfers beschikken. 2010 is helaas nog niet beschikbaar, anders zouden we over een vijfjarige periode. En dan zie je dus dat vanaf 2005 die productie van de politie ook volgens de officiële standaard die gebruikt wordt om de middelen te verdelen naar politiekorpsen. Hmm. Uh, is gedaald met een procent of ja. vijf. Dat is minder snel dan wij zelf vinden. Maar het haalt niet de conclusie ja. onder de huid. dat. laten nou, we zeggen, de politie. in de periode 2005 tot 2008. is er ook heel veel extra geld uitgegeven. Ja. En toen daalde dus. Volgens de, door de. Ja overheid zelf gehanteerde normen, daar ook die productie van de politie. Ja. Had u van tevoren ingeschat wat de impact van zo'n rapport zou zijn? Want ik bedoel, je zult inderdaad maar politieman zijn, de pleurers werken... en datzelfde geldt voor iemand die in de zorg werkt. Nou ja, hoewel, die, die komen er dan redelijk vanaf, maar bijvoorbeeld in het onderwijs. Uh, ik kan me zo goed voorstellen dat... Uh, maar daar vroeg ik dat net ook even bij die keuzes. Voor de politiek is het natuurlijk wel heel makkelijk met zo'n rapport in de hand... te zeggen, nou, dan, uh, dan die extra investeringen die kunnen we wel vergeten. Dat kunnen we mooi weer bezuinigen. Hey, nou, om te beginnen is wat die mensen ervan vinden. Ik denk in eerste instantie dat het geen enkele meer negatief is voor die mensen. Een dalende arbeidsproductiviteit, ja, dat wordt in de volksmond al gauw geïnterpreteerd. als dus de mensen doen hun best niet. Die zitten een beetje uit hun neus tevreden, om het heel bot ja. te zeggen. Ja, door maar dat is dan? helemaal niet zo. Ik bedoel, die, die, die, die, die arbeidsproductiviteit, er, er zitten twee componenten aan. Eén, de hoeveelheid personeel die erbij komt. Dat is gewoon een kwestie van financiering. Er is dus heel veel geld bijgekomen, er is heel veel extra personeel. Uit. En daar kan, kan een onderwijsgevende helemaal niets aan doen... dat dat de arbeidsproductiviteit verlaagt. Welke manier kan die arbeidsproductiviteit dan weer verbeteren? Doordat die prestaties beter worden. En dat is natuurlijk iets wat die, wat die, uh, wat die leerkrachten... voor een deel wel uh, in de hand hebben. Mm -hmm. Als leerkrachten uh, heel doelmatig zijn... je hebt ook ontzettend goede leerkrachten. En dat is ook heel erg belangrijk. Ik denk dat daar een, een sleutel ligt voor verbetering van onderwijsprestaties, de kwaliteit van onze leerkrachten... ben ik het ook met, helemaal met Boris van ja. der Ham eens... die daar vanmorgen ook eh, iets over zei. Ja. Maar nog even het moment van dat rapport dan. Want ik bedoel, we zitten nu in die crisis, er moeten nieuwe bezuinigingen aankomen. Ja, het is wel heel makkelijk zo. U hebt dat wel helemaal puur onafhankelijk gedaan, toch? Nou ja, ik bedoel, ik weet niet of dat veel zin heeft om dat zo te zeggen. Maar kijk, wij hebben, wij zijn twee dagen geleden hebben wij het plan opgevat... om dit rapport uit te brengen. Of drie jaar geleden zelfs. Maar door allerlei oorzaken is dat een beetje een zacht pitje gekomen. Doordat er heel veel werk op allerlei medewerkers die hierbij betrokken zijn. Want ik heb dit niet alleen gedaan. In het begin suggereerde je dat ik alleen heb gedaan. Maar er zijn nee, zijn nee, andere nee. mensen bij betrokken. Nee, nee, dat is duidelijk. Dus op een gegeven moment konden wij pas zeg maar, ergens tegen mei, juni nu... konden we de hand op elkaar krijgen om dat rapport nieuws te schrijven. En dat rapport is dus geconspireerd in een tijd van overvloed. Ja. En dat zou ook het meest, denk ik, directe politieke uitwerking kunnen hebben. als gewoon die overvloed doorgegaan was. Dan hadden we het gehad over de huidige situatie. En dan had je op het rapport. op basis van een voortgaan van hetzelfde beeld. had je kunnen reageren. Ja. Dus wij hebben in eerste instantie. hebben we zelfs die hele politieke ombij gezegd. is dat, niet, dan dat rapport dan langzamerhand niet totaal achterhaald. doordat we nu in een totaal andere situatie terecht gekomen zijn? Ja. Maar uh, ja, goed, je kunt het dus inderdaad vertalen naar een bezuinigings. En. Het gaat er helemaal niet om dat wij, uh, laten we zeggen, vinden dat de bezuinigingen van het kabinet uh, dat die haalbaar of wenselijk zijn. Dus daar doen we helemaal hmm. geen uitspraak over. Maar... Het rapport gaat sowieso al niet over driekwart kwart van de sectoren waar bezuinigingen plaatsvinden. Maar... En in deze sectoren waar ongeveer 50, uh, 55 miljard bij elkaar omgaat in de huidige gemeten, euro's gemeten, in de huidige geld gemeten, daar. Uh, daar zijn die bezuinigingen die toegespitst, met name op de PGB's en het ja. passend onderwijs. En daar hebben wij het helemaal niet nee, over. Daar nee. gaat ons rapport niet over. Daar kan okay. ik een mening over hebben, maar die staat in het rapport niet. Het nee. enige wat wij zeggen in het rapport is, er is jaar in, jaar uit is er dus 4% bij sectoren gegaan. Extra geld gecorrigeerd voor geldontwaarding. En dat heeft niet zo heel nee. veel opgeleverd. Dus als we nu door noodgedwongen een tandje terug zouden moeten doen... een paar procent zouden moeten bezuinigen, wellicht over een periode van 4 jaar... want al die bezuinigingen gaan over 4 jaar... dan hoeft dat niet meteen de kwaliteit en de, nee. het volume van het dienstverlening te bereiken. Okay. Dat is het enige wat te zeggen. De kritiek op het SCP-rapport is terecht, dat is onze stelling. U blijft meeluisteren, meneer Curie, want uh, we gaan even naar onze luisteraars... en dan komen we zo graag bij u terug om de reacties door te nemen. Voorlopig uh, 54% is het daarmee eens, 46% oneens. Er is door bijna duizend mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ja, dag mevrouw, met wie? Tini Lust uit Zandam. Uh, ik heb eigenlijk twee vragen... Um, er is geïnvesteerd op het personeel. Dat heeft dus extra gekost. Dat is natuurlijk heel prettig als er een hoger aantal leerkrachten is. Dan gaat het, gaat het onderwijs vooruit. Maar ja, we krijgen nou direct bezuinigingen weer. Mijn vraag is, um, wordt daar dan weer op gekort? En mijn vraag was, mijn eerste vraag was... of eigenlijk een opmerking. Ik denk ook dat het door de huisvestingskosten is dat uh, nou, de, hmm. de, de, de, de kosten omhoog gaan. Kijk, als je in een, uh, in een gewoon, uh, gewone school bent... en moet opeens gesloopt worden, dan krijg je een nieuwe school... en dat kost veel meer geld. Ja, u zegt ook, uh, daar, uh, daar moeten we ook naar kijken. Ik, ik weet niet, we gaan die vraag straks even doorstellen aan Bob Curie. Um, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Franco, allemaal zo, Tiel. Nou, ik ben het uh, oneens... We mogen eindelijk eens een keer blij zijn dat er zo'n rapport is. Want het zien we al jaren dat er dat geld eigenlijk. iedereen zeurt altijd om meer geld. Maar de effectiviteit is er alleen maar slechter op geworden. En uh, ja, die meneer die heeft het al min of meer uitgelegd. Maar ik, ik denk een van de grootste problemen is dat wij. Uh, Praktijkmensen hebben wij ingeruild voor theoriemensen. Wij, wij timmeren alles dicht in theorie. De, alles klopt, op papier klopt alles. En in de praktijk klopt bijna niks. Ja. Die, dat werkt totaal. Of je nou inspectie raadde. Op scholen, meneer. De scholen zijn zo achteruit gegaan. Het is schrikbarend. Het politiebureau zit hier schuin tegenover. Ik woon in Tiel. Als ik op een knopje van de bel druk na vijf uur... krijg ik iemand uit Nijmegen aan de, uh, ja. die door een intercommetje praat. Het is, het is, het is, het is helemaal niks nee, nee, Het is duidelijk. slecht geworden. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, met Leventus uit Den Haag. Ik ben tegen de stelling, want ik vind dat de meetpunten... waarnaar gerekend is, uh, gewoon variabel zijn. Je kan wel zeggen, het, het rapport is niet goed. Maar wat zijn de vaste meetpunten? Ja, en u hebt het verhaal net gehoord van, van de onderzoeker... En, en dan zegt u nou dat onderstreept nog meer uh, mijn oneens uh, uh, bij de stelling. Ja, want uh, het is mij echt niet duidelijker geworden. U, nee, maar u vindt dat hij wel een goed verhaal heeft... Ja, ja het is, ik vind het ook weer een theoretisch verhaal. We zijn een vorige inbeller die zei van het is te veel theorie en daar ben ik het helemaal mee eens. De, meer kijken naar de praktijk dus eigenlijk. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Jan Paul Buik uit Zwolle. Um, ik ben het geheel eens met de kritiek op het uh, rapport. Ik heb uh, vijf punten die ik heel kort uh, ga vijf, laten... Vijf maar liefst? Ja, ja, ja, ja. Ik heb ze opgeschreven. Vat het even de, een beetje samen dan. Het de, de, de, de causale verband um, voor opbrengsten van uh, investeringen is heel lastig aan te tonen. Wellicht uh, was het zonder die investering wel nog veel slechter gesteld uh, met het onderwijs. Ik ben het eens met de heer Van Duin uh, dat die is maar een heel klein deeltje van... Alle investeringen in het onderwijs uh, betreft. Uh, uh, er is een aantal bezuinigingsoperaties geweest, waaronder weer samen naar school. Ik heb in het onderwijs gewerkt, in onderwijsbegeleiding gewerkt, en daar blijkt ook dat alle kinderen die vroeger in het LOM en het MLK zaten, nu in het basisonderwijs van een groot deel worden opgevangen. Wat een, een enorme taakverzwaring voor uh, de leerkrachten uh -huh. uh, betreft. En dus ook de ZITO-score is drukt. Uh, het blijkt uit onderzoek dat mentale weerbaarheid een veel betere voorspeller is voor een succesvolle loopbaan. En dat het gaat over sociaal-emotionele. Weerbaarheid. En dat ik ken scholen die qua FITO-scoren, dat is het laatste punt, uh, jaar in jaar uit super scoren en daar ook op oefenen. Terwijl één grote emotionele en sociaal-emotionele armoe is op die school waar ik mijn kind niet naartoe zou durven. Nee, nee. Uh, kortom, uh, in die cijfers kan je een hoop lezen, maar u zegt uh, er zit eigenlijk veel meer achter. En daar uh, moet ook naar gekeken worden als je inderdaad zo'n kritisch rapport uitbrengt. Stam.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag, ik uh, Op zich, ik ben uh, het niet eens met de stelling. Uh, maar anderzijds, ik vind het tweeledig. Want kijk, het is maar hoe je meet en waar je naar kijkt. Wat ik een beetje verbaasd is zeg maar, dat dat soort instanties zelf niet meewerken aan zo'n onderzoek. Zodat ze ook weten waarop gemeten wordt. Uh, het is niet allemaal om bijvoorbeeld dan achter... Stel voor dat ze nou gezegd, het gaat geweldig op zo'n school. Dan durf ik zeker te weten dat ze dat rapport wel een goed rapport hebben <laughs> ja. ja. Dus ik had zoiets van, joh, je moet aan de ene kant moet je, uh, moet je, moet je openstaan voor kritiek. Maar aan de andere kant, ik denk dat het ook belangrijk is... dat een soort partijen meewerken bij zo'n onderzoek... omdat ze dan ook dit soort punten kunnen aangeven... die zij zelf als kritiekpunten vinden. Ja, maar u zegt, ze werken niet mee. Maar waar baseert u dat op? Want die cijfers zijn toch gewoon verder allemaal openbaar? Daar heeft het SCP volgens mij ook gebruikt voor. Jawel, dat is waar. Maar kijk, cijfers zeggen niet alles. Het is ook wat speelt er in de maatschappij. Ik noem maar, als je een week na dat incident van Alphen aan de Rijn gaat uh, spreken over uh, de manier hoe de korpsen werken, ja. dan denk ik dat zo'n beeld heel anders eruit gaat zien als je dat na een periode doet waarin er helemaal niks gebeurt. Nou, dat is wel een mooi maar punt inderdaad. Dank, dankjewel voor het bellen. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag meneer, u spreekt met de heer Van Rest, Maarten van Rossen. Uh, ik heb een zoon in het onderwijs en ik kom dan heel vaak in contact met leraren. Het grootste probleem, de leraren hebben allemaal liefde voor hun kinderen, voor het onderwijs, maar... Dan kunnen ze zoveel geld erin pompen als ze willen. dus bij politie en in de zorg. Het wordt allemaal eh, achter het bureau verzonnen. Iedere keer moeten die leraar weer andere regeltjes. Weer andere, anders met de kinderen omgaan. Weer. Mm. En dan kunnen ze geld erin pompen. Maar dat kost tijd. Want mm. dat gaat de kosten van de, de leraar die een leerling iets wil leren. Want het moet iedere keer anders. Ja. Ik vond u vandaag een beetje op de broer van Maarten van Rosemluik. Ja, oké. Okay. <laughs> Dank u wel. Dag. Stam.nl, Goedemiddag, u bent de laatste. Ja, dat is leuk. Goedemiddag, spreek met Herman Hoebert. Uh, ik heb ervaring in de politiewereld, ik heb hier jarenlang gewerkt. Uh, en ten aanzien daarvan, ik ben het dus uh, eens met de stelling. Uh, er is een enorm apparaat opgetuigd, maar dat apparaat is niet op straat opgetuigd. Mijn ervaring is dat uh, het apparaat, het politieapparaat, te zwaar is geworden en er eigenlijk een soort omgekeerde piramide is ontstaan. Waardoor de factor blauw op straat wel hmm. degelijk waar is in die zin... dat er gewoon onvoldoende blauw op straat nou. is. Maar Herman je, allemaal... Herman, je zei ik ben het eens met de stelling, maar je bent het eigenlijk mee oneens. Dus, want jij vindt ja. de kritiek wel uh, van het SCP uit naar de politie bijvoorbeeld terecht. Ja, nee, oké, okay, dat klopt. Ja. Maar uh, ten dele, bedoel, uh, de, de stelling werd al min of meer door meneer zeg maar, uh, verworpen in de stelligheid. Ja, precies, ja, ja. Dus het blijft ten dele. Maar mijn ervaring vanuit de, met name de politiewereld... en ik wil daar toch een lans voor breken, want het hart zit er nog wel... Maar uh, ja, ik ben dat zelf ontgroeid, omdat je binnen dat apparaat gewoon op de werkvloer uh, tekort komt. Schromelijk tekort komt. We zijn naar een uh, 24-uurseconomie gegaan, zeven dagen in de week. En het gekke is bijvoorbeeld dat er nog steeds s avonds wordt afgeschaald. Uh, uh, ja, als, je, als je gaat rekenen, dan zou je eigenlijk, denk ik, het apparaat op straat gewoon moeten verdubbelen... Mm wil je weer vat krijgen op de samenleving op ja. een goede manier, ook in helpende zin. Ja. Oké, okay, dankjewel voor het bellen, want we gaan snel terug naar Bob Curie, een van de onderzoekers dus van uh, Sociaal Cultureel Planbureau, een van de schrijvers ook van dit rapport, hij heeft het niet helemaal in zijn eentje gedaan. Dus. Um, meneer Curie, heb je geluisterd? Um, even, die, ik, ik, even, laten we eerst maar met dat laatste punt nog even beginnen, want uh, Herman Hobert zegt eigenlijk van ja, je moet er nog veel meer in investeren. Nou, ik hoorde hem ook zeggen dat er een omgekeerde hiërarchie was... die voorkomend topzwaar was. Ja. Het staat ook een beetje aan bij de ACP-man wat hij zei. Die zei op een gegeven moment als verdediging... Van dat er zoveel extra geld ingegaan is... dat er nu zo ontzettend veel mensen eh, achter het, op het kantoor zitten. En dat zou dan de diender zelf ontlasten. Nou, dat is een prima principe. Maar daarmee kun je dan dus niet... Laten we zeggen, zonder meer verklaren dat er meer personeel moet komen. Ja. Als je dus wat van dat soort mensen aanstaat om dieners te ontlasten, dan kunnen die dieners op straat of, of uh, in opsporingsactiviteiten veel meer betekenen. En ze kunnen zich misschien meer richten op het werk waar ze affiniteit mee hebben. In plaats van achter een, een, een, een computer allerlei formulieren te zitten invullen. En dat zou alleen maar positief kunnen werken. Maar als je daar dat, dat dan hetzelfde aantal het diensters wil houden en dan ook die hiërarchie wil optuigen die daarachter zit. Of die, die, die ondersteuning en die overheid wil, wil optuigen, dan dan denk ik gewoon uh, dat dat een, een, een vreemde conclusie is. Ja. Nog even naar die meneer van, uh, die belde vanuit het onderwijsveld. Die had vijf punten maar liefst, maar ik heb even snel meegeschreven. En hij zegt van ja, je kunt wel allerlei dingen meten... maar je weet niet hoe het dan voor die tijd was. En uh, ja, dan kan het zijn dat het dan nog veel slechter was geweest... als we niet hadden geïnvesteerd. En, en dat brengt mij op de vraag van... had je dit niet toch over een veel langere periode dan moeten doen? Uh, we hebben die gegevens ook over een veel langere periode. We hebben dat ook over de 90 jaren... en vanaf 85 zelfs beschikbaar. En... Nou ja, in de jaar is er gigantisch op het onderwijs bezuinigd. Dat weet iedereen. Dat was de toenmalige crisis. En uh, zijn leraarsalaris ook laag, uh, verlaagd. Dat is ergens tot halverwege de jaren tachtig gebeurd. Maar daarna zie je die stijging optreden. En zie je die, die kostenstijging optreden. Dus vanaf 98 is opgetreden. is wel degelijk ook in de daaraan voorafgaande jaren uh, hmm. bij het onderwijs uh, opgetreden. Ja. Dus zelfs wanneer zijn causale verbanden moeilijk aan te tonen. Ja, je zei, wacht even, die situatie in het begin, uh, die hebben we toch? We weten toch wat er in het begin was en hoe het nu is. In het begin was het zo dat er in het onderwijs dus per leerling... Ongeveer, uh, per leerling in het uh, primair onderwijs ongeveer uh, 3000 euro werd uitgegeven. En nu is dat 6000 euro. En als je dat corrigeert... voor Minder gewaard wordt van het geld. Dus het is een overgang van 4000 op, op, op, op, op 6000. Ja. Nou, ik lees nog één reactie voor wie iemand die zegt. Uh, zolang er bij de gezondheidszorg, de politie, onderwijs en andere ambtenaren. meer managers zijn dan uitvoerende. zal er meer geld worden uitgegeven, minder worden gepresteerd. en zal er meer geklaagd worden over rapporten die dit aan de kaak stellen. Chapeau SCP. Nou, dat is toch ook wel een mooi, uh, mooi geluid. Dat is een ook. mooie meenemer, ja. ja. <laughs> okay. nou, dank u wel dat u uh, met ons mee wilde doen in stamp.nl. Er zal ongetwijfeld nog veel worden over gezegd. Uh, en uh, uh, we hebben nu daar een aftrap voor gegeven. Dank u wel. Ik ga snel dank naar Elsbeth voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, we hebben te gast Peter De Lange. Dat is de advocaat van het celmeisje Laura Dekker. Die nu weer in het nieuws is vanwege dat gedoe over de leerplicht. Uh, hij ver vermoedt een complot. En we spreken ook de leerplichtambtenaar die nu uh, verantwoordelijk is voor het uh, feit dat uh, deze commotie er weer is. Oké. Okay, nou, zometeen na tweeën dus in Dit is de Dag. Ik wens u een prettige dag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer... NCRV. Bespaar ook op uw accountantskosten. Ga naar kubus.nl. Het kantoor met de meeste vestigingen in Nederland.